Waarom voelen sommige mensen een onbeschrijfelijke kick wanneer ze een risico nemen, terwijl anderen liever veilig spelen? Het antwoord ligt in een combinatie van psychologie, biologie en persoonlijke ervaringen. Neurowetenschappelijk onderzoek toont aan dat risicovolle situaties direct invloed hebben op de productie van dopamine, een neurotransmitter die verband houdt met beloning en plezier. Wanneer iemand een risico neemt en een positieve uitkomst ervaart, wordt dit door de hersenen opgeslagen als een belonend moment. Dit verklaart waarom sommige mensen actief op zoek gaan naar spanning en uitdaging. Een interessante studie van de Universiteit van Cambridge ontdekte... dat mensen met een verhoogd dopamine-niveau in hun hersenen impulsief verhandelen... en geneigd zijn om vaker risico's te nemen. Dit betekent dat het nemen van risico's voor hen niet alleen een manier is om plezier te beleven... maar ook een biologische drijfveer kan zijn. Niet iedereen voelt zich aangetrokken tot risicovolle situaties. De reden hiervoor ligt in een combinatie van persoonlijkheid, opvoeding en culturele invloeden. Psychologen hebben ontdekt dat mensen met een hoog sensation ziekeniveau vaker op zoek gaan naar nieuwe, opwindende ervaringen. Culturele factoren spelen ook een rol. In sommige landen wordt risicogedrag aangemoedigd als een teken van moed en doorzettingsvermogen terwijl in andere culturen voorzichtigheid en stabiliteit als belangrijke waarden worden beschouwd. Mensen hebben de neiging te geloven dat ze meer controle hebben over de uitkomst van een situatie dan ze daadwerkelijk hebben. Dit staat bekend als de illusion of control bias. Dit is waarom sommige spelers overtuigd zijn dat ze door bepaalde strategieën te gebruiken hun winkansen drastisch kunnen verhogen, zelfs in situaties waar geluk de grootste rol speelt. Wil je weten hoe je deze psychologische inzichten in je voordeel kunt gebruiken? Bekijk de nieuwste strategieën op LuckyMax.